Nu een brent of een tukker bent of geboren aan de Rijn Het plekje waar een mens op de wereld kwam zal hem altijd dierbaar zijn Want wat er ook met mij gebeurt, één ding heb ik nooit bedrukt Ik ben maar heel gewoon, een echte mollenboom het land ben ik geboren, ik ben maar heel gewoon, een echte mollenboon. Je kunt het zien, je kunt het oor. Uit Maastricht of uit Moken komt, of ergens uit het Frieseland. Daar waar eens een mens een wiegje stond, daar heeft hij zijn hart verpand Want wat er ook met mij gebeurt, één ding heb ik nooit betreurd. Ik ben maar heel gewoon, een echte molle in het land ben ik geboren, ik ben maar heel gewoon, een echte molleboon. Je kunt het zien, je kunt het horen. Ik ben maar heel gewoon, een echte molleboon. In ben ik geboren, ik ben maar heel gewoon, een echte mollebom. Je kunt het zien, je kunt het horen.